Vijf uur Eefje kunnen met het NOS-journaal. De NAM wil minder verantwoordelijkheid voor de gaswinning in Groningen. Volgens Trouw wil het bedrijf dat minister Wiebes dat opneemt... in zijn voorstellen voor de nieuwe mijnbouw- en gaswet. In die voorstellen krijgt de NAM nauwelijks nog iets te zeggen... over de gaswinning. Het bedrijf vindt dat minder verantwoordelijkheid daarbij op zijn plek is. Critici maken zich zorgen over de nieuwe gaswet van Wiebes. Volgens actiegroep Groninger Gasberaad is onduidelijk... wie er in de toekomst aansprakelijk is... bij schade door aardbevingen in Groningen. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten... waarschuwen in een gezamenlijke verklaring voor Russische staatshackers. Die zouden het hebben gemunt op netwerkapparatuur van providers... overheden en bedrijven over de hele wereld. De Russen zouden kunnen spioneren... en gevoelige gegevens kunnen bemachtigen... Britse en Amerikaanse diensten waarschuwen fabrikanten... publieke organisaties en bedrijven om maatregelen te nemen. Frankrijk komt met een noodhulpprogramma voor Syrië. President Macron laat weten dat hij 50 miljoen euro beschikbaar stelt. Het geld gaat naar de Verenigde Naties en hulporganisaties... die al aan de slag zijn in Syrië. Volgens schattingen van de VN hebben 13 miljoen mensen hulp nodig. De Almeerse politicus Mitchell van der K zit achter het hacken van bekende Nederlandse vrouwen vorig jaar. Dat meldt de Telegraaf. De VVD'er zou hebben ingebroken op computers en tientallen naaktfoto's en filmpjes hebben gestolen en verspreid. Een van de slachtoffers is oud-hockeyster Fatima Moreiro de Melo. De 33-jarige van der K werd in februari opgepakt voor computervredebreuk. En Rapper Kendrick Lamar heeft de Pulitzer Muziekprijs gewonnen. Hij won de prestigieuze Amerikaanse prijs met zijn album Damn. Het is voor het eerst dat een rapper wint. Tot nu toe kwamen de winnaars meestal uit de jazz of de klassieke muziek. Het weer. Er zijn brede opklaringen. Lokaal is kans op wat mist. Minima liggen tussen 3 en 7 graden. Komende dag wat sluierbewolking, maar verder zonnig en 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Eho. Dit is De Nacht met Linda Hessel. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur alweer van Dit is De Nacht... Dit wordt de dag dat Stichting Dier en Recht een petitie indient... bij de Tweede Kamer om die zijnkatten tegen te gaan. Dit was de dag dat de slavernij in Amerika bij wet werd verboden. In ieder geval in de staat Colombia, waar ook de hoofdstad Washington in ligt. Dit... Uh als we kijken naar de wereld, dan uh, loopt er een, een rechtszaak tegen Sarkozy. Hij uh, is de oud-president van Frankrijk. Hij zou geld hebben aangenomen van El Qaddafi, de oud-dictator in uh, Libië... om zijn uh, verkiezingscampagne te sponsoren. Maar we gaan zometeen uh, eerst bellen met uh, Saoedi-Arabië. Want uh, Saoedi-Arabië is van plan om een kanaal te graven... tussen Saoedi-Arabië en Qatar en wil zo van Qatar een, uh, een eiland maken. En dat is toch wel heel bijzonder.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 Ja, dat was het nummer 1000 Miles van Vanessa Carlton. Dit is De Wereld. Oh, sorry, Monica. Sorry, Monica. Sorry, Monica. <middag> Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Vorige week melden verschillende kranten in Nederland al... dat Saoedi-Arabië van het buurland Qatar een eiland wil maken. Qatar is een schiereiland verbonden aan Saoedi-Arabië... en ligt in de Persische Golf. De plannen zijn om een kanaal te graven van 200 meter breed... en 60 kilometer lang. Deze actie van Saoedi-Arabië kan goed olie op het vuur betekenen... voor het conflict wat al bijna een jaar lang duurt. Ik praat hierover met Friso Doelman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. jij, jij bent uh, laatste jaar student Midden-Oostenstudies. Jij hebt ook uh, in de regio gewoond. Ja. Even in het kort. Voor ons lijken Qatar en Saoedi-Arabië toch allemaal een beetje één pot nat. Maar er gaat is dus al een jaar lang een conflict. Waar gaat dat conflict precies over? Ja, het conflict. Het, eigenlijk begon het um, eigenlijk ongeveer tussen de um, ja eigenlijk het begin van de Arabische Lente. Um, het er al een paar jaren tussen, tussen Saudi-Arabië en Qatar. Maar de Arabische lente was heel speciaal daarin, omdat uh, Al Jazeera, wat wij in het Westen vooral prijzen om, het, een neutrale, om de neutrale berichtgeving. Ja, het is een nieuwsmedium, hè? Een, een, een soort NOS. Ja, het is een. Ja, een heel belangrijk nieuwsmedium, nou, Het is nog wel groter dan de NOS. Ik zou eerder zeggen dat het een soort BBC is. Ja, cnn Er wordt over de hele Arabische, hele Arabische wereld gekeken. Mm -hmm. um, en die, de berichtgeving van Al Jazeera tijdens de Arabische lente was heel erg gefocust anti-monarchie ant en uh, in, uh, pro moslimbroederschap uh, Wat voor Saudi-Arabië heel vervelend was, omdat zij natuurlijk een monarchie zijn... maar ook omdat zij best veel... Uh, ...personen hebben die gelieerd zijn aan de moslimbroederschap. En daar waren ze niet zo blij mee natuurlijk. Mm -hmm. um, en uh, na, in de weken daarvoor waren er nog wat kleine incidenten... ...zoals uh, de hek van wat Qatari uh, overheidswebsites. Um, maar eigenlijk uit het niets... ...en tot verrassing van velen startte Saudi-Arabië een boycott... ...samen met uh, Egypte, de Emiraten, uh, Bahrein en zelfs de Malediven... Yeah. Uh, en de Malediven deden vooral mee omdat uh, Saudi-Arabië veel investeert in de toeristische sector. Um, en toen kwam Saudi-Arabië met een lijst van, uh, een lijst van punten die, die Qatar moest opvolgen, anders was er geen weg terug. Um, maar op die lijst stonden eigenlijk dingen die, die voor Qatar gewoon ondoenlijk zijn, bijvoorbeeld. Uh, de banden met Iran moesten, moesten flink verminderd worden en Al Jazeera moest gesloten worden, nou... Qatar heeft Iran uh, of goede uh, relaties met Iran gewoon nodig voor het gasveld dat daar ligt uh, tussen die twee landen. Dat is het grootste gasveld ter wereld. En dat is eigenlijk de bron uh, van het bestaan voor die Qatar. Dat aangezien dat ze daar zoveel geld van aanhalen uh, dat dat gewoon niet kan. En al Jazeera stoppen. Ja, Qatar voelt zichzelf en wil zelf graag een belangrijk land zijn in de Arabische wereld. Uh -huh. uh, en als, als Jazeera stopt, is dat eigenlijk ook voorbij. Ja. Dus eigenlijk, het is eigenlijk niet te doen voor Qatar. Nee, nee, want het plaatje van Qatar is dat het een heel klein, schatrijk staatje is. Klopt ja, toch? Het, ja. Het, uh, ja, het is puur dat, dat gasveld dat er onder, uh, onder Qatar ligt. Uh, en dat maakt het staatshoofd gelijk ook enorm populair. Uh, de, het Koningshuis, dat doen ze gewoon goed. Die laat de bevolking meedelen in, in de wilde die dat oplevert. Uh, Qataris hoeven eigenlijk nauwelijks te werken. Ze hebben een vast inkomen per jaar van uh, nou ja, rond de 60.000 euro. Dat is niet uh, slecht. Dus ja, daar, daar word je vrij snel populair door. Ja. Um, en ook tijdens de crisis hij, zijn populariteit, nou, dat ging, werd eigenlijk alleen nog maar meer. Hmm. Uh, er zijn een paar leuke, leuke voorbeelden van bijvoorbeeld een, een billboard dat opgehangen werd... waarin elke Qatari dan kon opschrijven waarom hij de emir zo steunde... En dat werd dan zo volgeschreven dat na een paar dagen al een nieuw billboard werd uh, opgehangen. Wauw. Uh, op, op, ja, dus dat geeft het wel aan. Op Twitter uh, werden profielfoto's veranderd in zijn foto's. En de, de, de, de, de, de zin: wij zijn alle Tamim, verwijst het naar de, de, de, de staatshoofd, yeah. was ook enorm populair. Dus ja. Ja, dat, dat geeft gewoon aan hoe wat hij voor zijn mensen betekent. Ja, dus zelfs als uh, de grote het, het grote buurland Saoedi-Arabië flink druk zet, gaan uh, de Qatari gaan allemaal achter hun uh, leider staan, Tamim bin Hamad Al Thani, als ik het goed uitspreek. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, hij is gewoon vreselijk populair, de, de, puur door dat gas eigenlijk zou je zeggen. Ja, nou ja, en het geld wat uh, daar natuurlijk uh, mee verdiend wordt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Voor, eh, wat ik uh, begrepen heb is dat Qatar nog niet geantwoord heeft op, uh, op dit uh, bericht van Saudi-Arabië. Nee, uh, ik denk ook dat dat eigenlijk is omdat ze er niet wakker van zullen liggen. Uh, eigenlijk de, de, de eisen die, uh, of wat, wat ze eigenlijk gedaan hebben saudi uh, met dat kanaal wat ze nu willen, willen, willen gaan, uh, gaan graven... Maakt eigenlijk niet zoveel uit voor Qatar. Sinds de boycott mogen ze al geen goederen meer importeren via Saudi-Arabië. Dus dat kan het ook niet zijn. En ik denk dat ze het gewoon zien als een soort, uh, soort symboolpolitiek. Kijk, als Saudi-Qatar echt pijn zou willen doen... dan zouden ze gewoon uh, de doorgang van schepen vol gas moeten blokkeren in de Persische Golf... Um, maar dat zullen ze nooit doen. Dat, dat levert zoveel spanning op. Uh, daarnaast zijn de Emiraten voor een deel afhankelijk van het gas van Qatar. Uh, en Saudi-Arabië, denk ik, naast uh, de oorlog in Jemen, die natuurlijk al jaren woedt, mm -hmm. uh, En de spanningen met Iran, hebben ze daar, denk ik, genoeg aan. Uh, dus ik denk dat Qatar hier helemaal niet van wakker ligt van dit idee. Nee, nee. Hey, maar wat zou Saudi-Arabië dan willen met uh, zo'n nieuwe kustlijn? Ja... Dat is eigenlijk wel heel grappig, want ze willen een soort uh, een, een nieuwe toeristische badplaats creëren daar. Yeah. Uh, met uh, luxe hotels, privéstranden, jachthavens, uh, nou, noem het allemaal maar op. Het mooiste van het mooiste. Uh, dan, maar in dat kanaal kunnen dan ook uh, kunnen allemaal tankers doorheen. Nou, eigenlijk heeft dat ook geen zin, want die, zullen gewoon, uh, die kunnen net zo goed om Qatar heen varen. Dus het levert geen economisch voordeel op. En naast die privéstranden stranden en die luxe hotels moet er dus ook een, een uh, moet kernafval uh, gestoord worden. En er komt een hele grote militaire basis. Nou heb ik persoonlijk nog nooit op een strand gelegen met uh, kernafval erbij en een militaire basis. Maar ik denk niet dat dat de ervaring zoveel beter maakt. Nee, ik uh, denk uh, hey, uh, als je op vakantie wil dan is dat niet de eerste bestemming waar je aan denkt. Nee, maar ja, misschien komt dat nog. Ik, ja, misschien hebben ze wel uh, zulke, zulke plannen dat dat uh, een heel goed idee wordt. Maar dat lijkt me natuurlijk niet. Het, uh, het, het ja, als je het heel, heel kort door de bocht wil zeggen, slaat het gewoon nergens op het hele plan. Maar is het dan gewoon een beetje grootspraak? Hoe moeten we dat interpreteren van Saudi-Arabië? Op zich, uh, nou, hebben ze toch wel laten zien dat ze veel macht hebben in de regio? Ja, ik denk dat dat ook vooral een dingetje is. Saudi-Arabië wil laten zien dat zij de grote machthebber zijn... en eigenlijk moet gewoon iedereen naar ze luisteren. En dat is ook inclusief Iran, maar ook Turkije. En Qatar is toch een beetje... Je kan het eigenlijk zien als een soort... Uh, de golf als een soort familie. Uh, dat benadrukken ze overal in de golf ook. Al die, die kleine landjes zijn samen met Saudi-Arabië. Ze zijn één grote familie. En eigenlijk is Qatar het kleine broertje dat gewoon niet wil luisteren. Nee. Uh, en daar is Saudi-Arabië gewoon helemaal klaar mee. En... Uh, ja, vandaar deze, deze acties. Het is ja. overigens wel leuk, want het levert wel leuke woordspelingen op. In, uh, in de Arabische wereld noemen ze deze crisis nu in plaats van een katastrofe een Qatarstrofe. Uh, ja, dat is wel dus Dat ongetwijnt. zijn dan wel weer de leuke, de leuke dingetjes die eruit voortvloeien. Ja. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook uh, benieuwd uh, of Qatar hier uh, ooit op uh, gaat reageren. En of dat kanaal er inderdaad komt. En of dat dan een nieuwe vakantiebestemming misschien voor ons wel gaat worden. Ik uh, wil jou ja. in ieder geval heel erg bedanken voor uh, nou, ons toch mee te nemen en een extra kijkje te geven in een, uh, in een toch wel voor ons iets wat mysterieuze omgeving. Ja, geen dank. Ik uh, wens jou nog een hele fijne dag. Hetzelfde. Doeg. Oké, okay, doeg. Together in Electric Dreams van Philip Oki en Giorgio Moroder. Dit is de wereld. Hoi hey, oh, Sorry, Sorry, Sorry, Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Vorige week stond Nicolas Sarkozy, de voormalig president van Frankrijk, in de rechtszaal. Hij wordt beschuldigd van het aannemen van 50 miljoen euro van de inmiddels overleden dictator Al-Qadhafi van Libië. Om zo zijn verkiezingsprogramma te kunnen financieren. Twee jaar geleden deed een zakenman al een boekje open over de geldstromen vanuit Libië. Maar recent gaf ook de zoon van Al-Qadhafi aan keihard bewijs te willen leveren tegen de Franse Ex-president. Over de rechtszaak en deze zoon praat ik met de Arabiste Rena Netjes. Goedemorgen, Rena. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, opeens blijkt, of althans niet opeens, maar voor ons denk ik wel... ...blijkt Al-Qadhafi een zoon te hebben. Saif ja, al islam een... Ja. Hij heeft er meerdere. Hij had er meerdere. Maar deze Seif al islam was eigenlijk de beoogde opvolger... Ja, en het uh, is dus, dus nu heel erg belangrijk in één keer in, uh, weer uh, in deze zaak uh, wat uh, Sarkozy betreft. Ja, want hij uh, wil openbaar maken dat, uh, dat er inderdaad flink wat geld naar uh, Nicolas Sarkozy is gegaan in die tijd. Dat was in 2007, als ik me niet vergis. Ja. Waarom komt hij dan nu in 2018 um, met bewijs op de proppen? Nou, hij heeft al eerder ook gezegd, hè, in 2011... Um, ik dacht in april, in ieder geval in het voorjaar van 2011... toen um, eigenlijk um, Frankrijk behoorlijk voorop... Um, de, de internationale coalitie uh, zeg maar uh, uh, zich tegen Gaddafi keerde hè, en, en, en de mensen in in Benghazi uh, te hulp kwam. Die stonden elke avond daar op het plein omdat de troepen van uh, Gaddafi op punt stond om uh, uh, uh, punt stonden om, Gadda om uh, Benghazi binnen te vallen. Yeah. En men was bang dat hij daar nou ja, een enorm bloedbad aan zou richten. Um, en toen heeft uh, de zoon van Gaddafi, deze zeverluslaam, al uh, gezegd dat uh, hij het geld uh, wat hij aan uh, Frankrijk heeft betaald, dat ze dat terug willen. En ik denk gewoon dat ze totaal niets uh, te verliezen uh, hebben. Oh, Rena, ben je er nog? Volgens mij uh, is dat niet helemaal goed gegaan. We gaan eventjes naar een muziekje en kijken of we Rena weer terug kunnen krijgen. I'm only one.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 So take a chance No matter where you go, you know Charlie Pooth met One Call Way. Rena, als het goed is, uh, hang je er weer? Ja. Ja, onze excuses. Jij viel even weg. Geef niet. Ik hoor jullie nog wel, maar dat, uh, dat gebeurt. Komt ja, goed. het is live radio, dus uh, dan uh, moeten we dat ermee uh, doen. Je had het erover dat, uh, dat de zoon van El Kadafi eigenlijk niks meer te verliezen had in uh, 2011. En daarom uh, toch wel uh, serieus aangaf het geld weer terug te willen hebben. Is Klopt, en ik denk ook uh, dat ze dan eigenlijk uh, graag uh, zeg maar, zo'n uh, westerse leider dan vernederen tot de max. Hè? En als Frankrijk toch heeft meegedaan, of, of, of juist voorop ging lopen, om uh, Gaddafi te toppelen. Yeah. Dat dan de reactie is van, nou dan gaan we jou tot hoe ver we kunnen, gaan we jou vernederen dan, hè, Sarkozy. Yeah. Ja. Heeft dat ook nog iets te maken met, uh, met het feit dat hij mee wil doen aan de verkiezingen in Libië? Ja, wat interessant is. De grote kanshebber was natuurlijk generaal Hefter. Hè, maar die uh, ligt uh, in een ziekenhuis in Parijs. Uh, van het weekend uh, of vrijdagavond ging al rond onder zijn tegenstanders vooral dat hij zou zijn overleden. En uh, toen kwam de VN-nota met dat ze met hem hadden gebeld. Dus die uh, was ineens zijn uh, woordvoerder geworden... van nee, hij leeft nog. Yeah. Maar uh, hij is nog steeds in Parijs. Dus, uh, en heeft geen foto laten zien... dus het blijkt niet zo goed te gaan. Uh, Seyf de die is dan vorig jaar... tenminste, dat werd gezegd... dat hij is uh, vrijgekomen. Um, en die heeft toen aangekondigd... dat hij mee wilde gaan doen met de uh, verkiezingen. Um, hij zat vast... ...hij zat vast in Zintaan... ...hij is een aantal maanden nadat zijn vader is vermoord... ...is hij opgepakt, hij had zich vermomd en is hij opgepakt en uh, is hij vastgezet. En uh, je zou denken dat hij een jaar geleden... Ik, um, ...ik sprak uitgebreid met de uh, Libye-expert Jalal Har Harouchi... ...die, die, die schrijft uh, daar een thesis over... ...maar je zou denken, die vertelde mij dat hij... Uh, nou, wel flinke kaarten had, want hij is toch wel... Um, hij, hij stond bekend als hervormer onder zijn vader al. Hij is ook wel uh, populair uh, geworden, zelfs bij uh, tegenstanders islamisten... omdat hij zijn amnestie heeft verleend in 2008 en 2010. Uh -huh. uh, dus hij is zelfs uh, zelf bij uh, gaddafi loyalisten als bij tegenstanders islamisten... zou hij een soort verenigde figuur kunnen zijn... in tegenstelling tot Hefter, die zich um, heel makkelijk in, in, in, uh, in het verhaal zegt van, nou, iedereen hè, die niet in ons kamp zit, die is terrorist, hè? dus alle mensen in Tripoli, die, um, nou moslimbroeders of die met hen sympathiseren, of die voor hun stemmen, dat zijn allemaal terroristen, hè? heel zwart-wit. Uh, dus die kan eigenlijk het oost en het westen van Libië nooit met elkaar verenigen, maar dat zou uh, Gaddafi wel kunnen. Maar het uh, vreemde is, zegt hij, van er wordt overal gezegd dat hij overal opduikt, in Tunesië, hier en daar, maar we hebben sinds bericht van zijn vrijlating nog geen foto van hem gezien. En deze uh, meneer Harajoui uh, twijfelt of hij überhaupt misschien wel is vrijgelaten... of dat hij gewoon nog in zijn taan uh, zit. Want hij kan in ieder geval zich niet vrij bewegen. Hij is niet gesignaleerd uh, op, op straat. Hij is niet gesignaleerd op tv. Uh, en dat al, al maanden niet. Dus die, die ten kaarten zijn eigenlijk ook helemaal verkeken. Want als je als presidentkandidaat je niet uh, op tv... Uh, Begeeft. die kunt je niet op straat begeven. En niemand weet hoe het er met je zit eigenlijk, dan uh, houdt dat uh, ook op. Dus dat is een bizar verhaal. Ja. Um, eh, dat uh, hij dus gewoon, ja iedereen denkt dat hij vrij is, maar hij, hij laat zich nergens zien. Eh, dus mensen zetten er nu inmiddels hele grote uh, twijfels bij of het überhaupt wel uh, zo is dat hij uh, echt is vrijgelaten. En hoe weet men dan wel dat, uh, dat hij zich daadwerkelijk kandidaat wil stellen? Dat heeft hij toen. Uh, dat, dat bericht is daar de, de, de wereld tegen en Dat is het enige bericht dat hij de wereld heeft ingezonden. Vla vlak na de berichten van dat hij vrij zou uh, zijn gekomen. Dat is echt het enige bericht geweest en daarna nooit meer wat vernomen. Dat is toch wel een heel erg bijzonder verhaal. Dat is een heel erg bijzonder verhaal. Ja, ja. maar hoe gaat uh, Libië doen als uh, de ene kandidaat. Um, uh, in het ziekenhuis ligt in Parijs en waar het waarschijnlijk slecht mee gaat... en de andere kandidaat nog maar de vraag is of die überhaupt vrij is... dan kan ja. ik me ook voorstellen nou, dat de verkiezingen ik... misschien in gevaar komen. Ik denk dat de ambitie genoeg is uh, onder Libiërs. Hè. Je hebt vaak toch wel in de Arabische wereld... men daar toch wel te dringen om, uh, om president te worden. Hè. En als men eenmaal president is... dan uh, wil men nooit meer van die stoel af. Nee. Dat is een beetje het verhaal van de Arabische uh, wereld. Uh, maar wat, wat activisten mij ook, ook vertelden van, in Libië... van ja, het is absurd om nu verkiezingen te houden. Je moet eerst die, dat Oost- en West-Libië verenigen... en veel meer uh, spreken met elkaar in uh, problemen... en verschillen overbruggen dan nu maar weer gewoon uh, net doen alsof alles koek en ei is... en uh, verkiezingen uit gaan schrijven. Uh, dat is gewoon nu niet aan de orde, hè? volgens heel veel activisten. Zeg maar. Je moet gewoon veel meer investeren eerst in die twee kampen bij elkaar krijgen. Ja, ja. wat ik me trouwens nog afvroeg... en dat is dan ook meteen mijn laatste vraag, want we moeten door... Um... Kijk, Nicolas Sarkozy, die, uh, daar wordt van gezegd... dat hij 50 miljoen uh, euro heeft aangenomen van Al-Qadhafi. Uh, Al-Qadhafi wilde maar wat graag in die tijd uh, vrienden worden... met uh, westerse leiders. Is het ook mogelijk dat andere westerse leiders... geld van hem uh, ontvangen hebben? Nou, we, wat uh, er aan de hand is... is dat, dat, dat Frankrijk wel heel erg diep zit in, in Afrika. En, um, maar het is nu voor de eerste keer dat het zo expliciet duidelijk is dat, dat er geld zou zijn geleverd... Hè, door getuigen, door die Libanese uh, Franse zakenman... die zegt dat hij koffers uh, met cash hè, vanuit Libië naar Frankrijk heeft gebracht... en dat op de Franse TV allemaal heeft uh, zitten vertellen. Yeah. En, uh, maar in, in het verleden zijn er ook andere presidenten wel geweest... waarvan in ieder geval heel veel gerucht in Frankrijk rondgingen... dat ze ook... Uh, ...van Afrikaanse um, uh, leiders, dictators geld te hebben ontvangen. Het is wel echt een, een Frankrijk uh, verhaal... ...maar um, de Kaddafis hebben ook in Engeland met geld zitten strooien. Hè, want uh, de, de uh, Cephal Islam heeft natuurlijk op de London School of Economics uh, gezeten... ...en um, later werd bekend dat iemand... ...zijn thesis heeft geschreven en die, daar, die heeft daar ook dan flink geld voor gekregen. Die is toen, toen ontslagen. Yeah. Um, en, en we hebben natuurlijk hier in Nederland, uh, dat is een, een, van veel kleinere orde... ...maar wel um, de heer Ben Bot die, die uh, zijn best heeft gedaan om um, bij het OM te pleiten, uh, voor, voor, uh, ook voor een Libiër... Uh, ...geleerd is aan het uh, uh, regime van Gaddafi. Dus ze zijn aan alle kanten zijn ze zeker bezig. Maar wat belangrijk is, denk ik, dat Frankrijk en in Engeland... ...er zijn twee leden van de Veiligheidsraad... ...dat Gaddafi vooral die twee landen... ...ja, als ik het heel kort zeg, gewoon wilde, wilde kopen. Yeah. Uh, dat, hij, dat hij hun stem had. Uh, bij Amerika lukt dat niet, en bij Rusland en China niet. Maar met deze twee landen... Nou, ...dat zijn klein, de kleine landen in de VN-veiligheidsraad... Die probeerde hij toch met geld uh, ja, voor zijn karretje te spannen. Ja, en dat leek dus in eerste instantie te lukken... maar uiteindelijk uh, heeft hij toch niet gekregen wat hij wilde? Nee, omdat toch wel de hele wereld toen... Uh, de roep van mensen uit, uit Benghazi om een no-fly no zone in te stellen boven Libië toen Kedavit troepen op punt stonden hè, om binnen te vallen... Uh -huh. dat Hillary Clinton achter de schermen enorm heeft gelobbyd. En dat ja, eigenlijk als de, de, al die landen wilden meedoen... als Sarkozy toen had gezegd van ik doe niet mee... Met die oorlog in Libië dan had hij juist de, de verdenking op zich uh, geladen. Ja. Uh, en hij is er gewoon vol in meegegaan. En uh, ja, dat is dus ook om te laten zien van... nee, ik heb geen geld uh, gehad. Me. Misschien, uh, op, in ieder geval lijkt het dat, dat die, die, uh, dit schandaal is... Uh, tenminste als het bewezen wordt, is pas laat na, naar buiten gekomen. Om, omdat Frankrijk ook keihard met die oorlog heeft meegedaan. En uh, Dus men dacht van, nou, misschien... Uh, en maar geruchten wat die Severuslaan de wereld in uh, brengt. Ja. Maar uh, inmiddels, uh, dus meer dan geruchten. Ja, hey, toch nog een allerlaatste vraag. Want stel nou dat uh, deze uh, nieuwe Gaddafi uh, uh, de president wordt. Hebben we dan met een heel ander type te maken dan zijn vader? Ja, ik, ik, uh, ik denk dus dat, dat dat niet gaat gebeuren. Maar stel. Uh, hij, hij probeerde over te komen, hij probeerde modern over te komen. Uh, hè, een beetje wat die Saoedi-prins nu aan het doen is. Probeer yeah. moderne over te komen. Maar ondertussen, als je zijn toespraak hoorde in 2011... hoe hij sprak over mensen die, uh, die uh, aan het demonstreren waren... dat het allemaal terroristen zijn... ja, dan, dan kan je dan... dan ik, ik luisterde gisteravond die toespraak nog eens... en dan denk je toch eerder aan een uh, soort Assad... Uh, die enorm dreigende taal uitslaat van... Uh, als je niet voor mij bent, dan ga je eraan. Ja. En, uh, dus ik, ik, ik denk ook zelf dat de internationale coalitie heeft voorkomen dat Libië een tweede Syrië wordt. Want natuurlijk is het nu chaos en de, de follow-up is totaal uh, niet uh, ge goed geweest. Maar in, in, in Libië zijn sinds 2011 uh, 6000 mensen omgekomen. En vergelijk dat met Syrië 400.000 mensen. Dus ik bedoel, uh, Libiërs zijn. Ondanks de chaos toch heel dankbaar dat ze bevrijd zijn van die gruwelijke dictator die het hadden. Ja, en omdat de, de westerse machten en, uh, en vrienden daar gewoon uh, uh, eensgezind in waren toen. Daar waren ze enorm eensgezind in. Uh, Hillary Clinton heeft achter de schermen, um, dat heeft die, on die expert hè, die ik net ook uh, sprak ja. die dat helemaal onderzocht, achter de schermen enorm gelobbyd. Ook niet alleen bij westerse landen, ook een aantal Arabische landen heeft toen meegedaan. En Saudi-Arabië stond er ook achter. Want die Arabische landen hadden allemaal een enorme hekel aan Gaddafi. Uh, Gaddafi heeft ook geprobeerd om de koning van saoedi arabië uh, te vermoorden. Ja, hij zelf niet, maar dan via mensen. Dus hij was echt de madman mad in, in de Arabische wereld. Dus die Arabische leiders die waren aan hem ook al goed zat. Ja. En Saudi-Arabië heeft al flink geld geboden om, uh, om dit mogelijk te maken. En, en gelobbyd bij een aantal andere landen. Uh, en dus er is dus een enorme brede coalitie geweest destijds... Om, uh, om, om, om Gaddafi uh, van zijn stoel uh, te halen. Ja, ja. en met uh, nou, toch goed resultaat, als ik je zo hoor praten. Nou ja, in ieder geval... ik, ik, ik, denk, ik, uh, ik denk zelf... Uh, uh, andere mensen denken dat misschien anders ook... maar ik, ik denk zelf dat Gaddafi er nog had gezeten... dat Libië er nog veel slechter aan toe was geweest... dan dat ze er nu uh, aan zijn. Want onder, onder zijn bewind was er ook al heel veel uh, mensen smokken. Allee, nu hebben we Twitter, nu hebben we filmpjes... Het, het komt nu ook allemaal veel meer naar buiten. Hè? Maar hij, uh, en, en hij heeft natuurlijk twee uh, vliegtuigen neergehaald. Twee Westens vliegtuigen, Lockerbie ja. en een Frans vliegtuig boven Tjaat. Een aanslag in de uh, uh, disco in Berlijn. Hij steunde de IRA, Hezbollah. Als je, als je kijkt op Wikipedia, wat voor lange lijst aan terreurgroepen hij steunde. En misschien nog een laatste, niet onbelangrijk. Hij, hij trainde Charles Taylor, die die hele oorlog in West-Afrika... Uh, Zo'n beetje um, uh, leiden. Dus de, deze man had ook enorm veel dingen op zijn uh, kerfstok. Ja, uh. yeah. en is ons wat dat betreft heel wat bespaard gebleven. Het had nog veel erger dat, ik, dat, dat denk ik persoonlijk. Yeah. Ja. Rena, netjes, ik wil je heel erg bedanken. We gaan uh, de rechtszaak uh, rondom uh, Nicolas Sarkozy in de gaten houden. En ja, ik ben nu toch ook wel heel erg nieuwsgierig of uh, de zoon van El Khaddafi, uh, ja, of hij nog boven gaat drijven en hoe dat uh, af gaat lopen. Ik uh, hou je op de hoogte. Heel graag. Ik uh, wens jou in ieder geval een hele fijne dag. Hetzelfde. Dat was Him for the Weekend van Coldplay featuring Beyoncé. Dit wordt de dag. Dit wordt de dag van de Duitse taal die dit jaar in het teken staat van Duits in het beroepsleven. Ja. Dit wordt ook de dag van Prins Maurits. Hij wordt vandaag 50 jaar. We wensen hem een hele mooie verjaardag. Dit is ook de dag dat uh, het manifest ter behoud van de rechtsbijstand... vandaag aan de Tweede Kamer wordt uh, aangeboden. Vele burgers en instanties maakten zich uh, zorgen en ondertekenden het, uh, het manifest. Yes! Dit is ook de dag dat uh, Dier en Recht een petitie indient bij de Tweede Kamer... om die zijnkatten tegen te gaan. Raskatten lijken misschien heel schattig met hun platte neusjes of gevouwen oortjes, maar de katten zelf worden er niet gelukkig van. De diertjes krijgen steeds vaker te maken met allerlei erfelijke afwijkingen. Ik praat hierover met Kelly Kessen. Zij is gezelschapsdierenarts en adviserend dierenarts bij Dierenrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Kelly. Ja... Um... Radar die ging onlangs met een verborgen camera... bij verschillende fokkers van designkatten langs. En daar wil ik hem eventjes wat van laten horen, als me dat lukt. Hij voldoet ja. helemaal aan de beschrijving van een pers. Met, met een, een plat smoltje. Hij ja. krijgt hele mooie, donkere ogen en heeft die hand. Ook deze kat heeft een platte neus. Maar dit wordt niet als een probleem gezien. Nee, maar ik bedoel, tranen, oogjes, ja, nou ja, ze hebben een platte kop. Ja. Het is, dat is geen afwijking, maar ik bedoel, hou dat gewoon schoon. Ja, Kelly, een platte kop, tranende oogjes, het is geen afwijking, je moet het gewoon schoon houden. Is dat de oplossing? Nee, nee je moet natuurlijk niet een dier uh, fokken waarvan je bij voorbaat al weet dat hij allerlei afwijkingen heeft... Uh, waar die last van heeft. Een kat heeft natuurlijk dan last van tranende ogen. Die heeft geen zin in dat jij de hele dag zijn kop droog wrijft. Dat is geen kattenleven. Nee, ik, uh, ik vond het uh, frappant in de zin van dat uh, Arjen Lubach... Vorige mij, volgens mij uh, twee uh, weken geleden in zijn show uh, Zondag met Lubach... aandacht gaf aan uh, rashonden. Uh, die zo ver doorgefokt zijn dat ze uh, nou, met allemaal ongemakken te maken hebben. Geldt ja. dat ook voor katten die te ver uh, doorgefokt zijn? Ja. ja, en vandaag uh, ga ik de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer... tegen het fokken van designerkatten. Ja. Daar gaan ze zelfs eigenlijk nog een stapje verder... dan uh, het fokken van, van een ras. Uh, daar combineren ze uh, voor een designerkat... Eig uh, uh, gehandicapte eigenschappen van een ras... tot nog een ziekere combinatie. Dus no dat, is, ja, dat is toch net weer anders dan het fokken van een raskat. Ja, want kan je me een voorbeeld geven? Kan je een kat omschrijven van zo'n designkat? Ja, ja. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Bambino Sphinx, dat is zo'n designerkat. Uh, daar zijn de eigenschappen van de Sphinx. Die is kaal en die heeft geen snorharen. Uh, en, en door die kaalheid kan hij natuurlijk niet naar buiten in de zon gaan liggen... want dan verbrandt mm hij. -hmm. Uh, en het gemis aan snorharen is eigenlijk het gemis van uh, zintuigen. Dus hij ziet van dichtbij gewoon niet... Uh, door, het, door het missen van die snorharen. Uh, die eigenschappen zijn gecombineerd uh, met uh, de Munskin-eigenschappen met korte poten. En die korte pootjes, die maken dat hij heel schattig uh, waggelt. Nou ja, dat is natuurlijk voor die kat helemaal niet schattig. Want die korte poten zorgen ervoor dat hij niet goed kan springen en zijn normale gedrag niet kan uitoefenen. En dan krijg je dus, dus... een kat, een kale, blinde, waggelende kat, krijg je dan eigenlijk? Ja, nou hij kan technisch natuurlijk gewoon zien met zijn ogen... maar hij mist uh, het zien met zijn snorharen en uh, zijn vacht. En zijn vacht is ook een uh, signaal voor hem van... wat is er in de omgeving aan de hand. Ja, ja, dat is heel zielig. En is het nou zo dat mensen het niet weten? Want ik kan me niet voorstellen dat een kattenliefhebber kiest voor zo'n kat. Nee, nee eigenlijk uh, is dat ook heel vreemd. Ik denk dat heel veel uh, katten, mensen die zo'n kat kopen dat die er niet over nadenken uh, wat een kat eigenlijk uh, is... en wat die zou moeten kunnen. En dat ze ook op het verhaal van de fokkers afgaan... Uh, die dan vertellen dat het niet per se zielig is... maar uh, uh, ja, dat die kat wel prima kan springen. Of ja, dan moet je gewoon uh, zorgen dat er schaduw is in de tuin... of dat soort dingen. Um, dus ik denk dat, dat de mensen zich niet voldoende inlezen... die zo'n kat aanschaffen. En ik denk dat fokkers uh, wel weten... Dat het niet normaal is, maar zich er misschien niet bij stilstaan dat het voor die kat zo ernstig is. Hmm. Ja. Dat hoop ik tenminste. Ja. ja, want wat zijn dingen die waar katten last van kunnen hebben als ze te ver doorgefokt zijn? Uh, nou, uh, als je kijkt naar die uh, bambino Swinks... Uh, die wordt ook nog wel eens uh, gecombineerd met uh, Scottish Fold. Dat is een kat met gevouwen oortjes. En uh, die gevouwen oortjes zorgen voor een uh, kraakbeenafwijking. Uh, waardoor die pijnlijke gevrichten kan krijgen. Ja, als je dat er nog even bij optelt... dan, uh, ja, dan, dan weet je gewoon de, dat die katten daar ontzettend veel last van moeten hebben. Ja. Uh, ja. ja. Nu gaan ja. jullie een petitie aanbieden. Ja. Eigenlijk zou dat onnodig moeten zijn... want ik heb me laten vertellen dat er al een wet is... die het verboden maakt om mismaakte dieren te fokken. Ja, uh, die wet is er sinds 2014... Uh, maar de overheid uh, die doet niks, die ha uh, handhaaft die wet niet. Dus als mensen nu bedenken van nou we willen een kale kat met korte pootjes fokken en uh, zonder staart. Verzin het maar. Uh, geef het een mooie naam zodat het op een ras lijkt. Uh, en dan zegt de overheid ja, uh, wij hebben geen normen. Uh, we kunnen niet handhaven. En dat vind ik heel erg. En uh, dat willen we stoppen. Ja, we dus dat er is het wel uh, een wet maar geen ja. regels in die wet of geen normen in die wet... waaraan je als fokker dan moet voldoen. Nou ja, als je als fokker die wet leest... dan weet je wel dat je zo'n kat niet moet fokken. Uh, maar dat is net zoiets als door rood stoplicht rijden. Als je door rood stoplicht rijdt en je krijgt nooit een boete... en er gebeuren geen ongelukken... nou ja, waarom zou je dat dan niet doen? Ja. Ja, dus uh, wij hopen eigenlijk uh, dat deze petitie de aandacht erop vestigt... en dat uh, de Tweede Kamer... Uh, waar we dat gaan aanbieden, uh, ermee aan de slag gaat... en dat de overheid gaat handhaven. Ja, ja. En is onderdeel daarvan dan ook dat ze dus met normen komen? Ja, uh, ze zijn bezig om normen op te stellen in de hondenfokkerij En dat is hartstikke fijn, want uh, ja, hopelijk komen daar dan gewoon ook echt acties uit voort. Maar uh, ja, kat, die katten hebben dat ook nodig. Dus... Ja. Uh, en we denken overigens dat voor dit soort ex excessen, dat, dat fokken van die uh, designerkatten, uh, dat je eigenlijk geen normen nodig hebt. Want het is zo duidelijk dat deze uiterlijke kenmerken schadelijk zijn voor die kat. En er wordt ook echt bewust op gevolgd. Ja, want ja. We hebben fokkers um, uh, wel heel goed door wat ze doen? Uh, fokkers die uh, weten wat ze doen. Uh, ik heb uh, fokkers... Ik heb een fokker gesproken en die vertelde mij dat uh, twee weken nadat de kittens geboren werden, daarbij bleef. Omdat de naakte kittens en de naakte moeder uh, eigenlijk uh, makkelijk tegen elkaar aan blijven liggen. Waardoor ze net als bij biggetjes eigenlijk doodgelegen worden. En mm. die kittens zijn natuurlijk ook heel, helemaal niet uh, handig. Um, dus ja, ze slaapt daar dan twee weken naast om dat te voorkomen. En uh, als de kittens naar een nieuwe eigenaar gaan, dan laat je ze voordat ze naar een nieuwe eigenaar gaan kastreren. Uh, omdat ze, als je katten met korte pootjes bij elkaar combineert, dus een, een poes en een kater met korte pootjes... Uh, de kittens die daaruit voortkomen, uh, een deel van de kitten sterft al in de baarmoeder... omdat het gen voor korte pootjes een letale factor bij zich heeft. En wat houdt dat het is... in, een letale factor? Ja, dat dus, zeg maar, uh, als je twee genen hebt voor die korte pootjes, één van je vader en één van je moeder, uh -huh. uh, dan uh, overleef je dat niet dan, uh, als kitten. Dan sterf je in de baarmoeder. Ja, ja, ja. Dus fokkers weten in de meeste gevallen eigenlijk wel dat het foute boel is? Nou ja, ik bedoel, je gaat niet preventief kittens castreren uh, als het niet nodig is. Nee. Dus ja, in die zin weten ze dat wel, ja. ja. ja. Ik kan me voorstellen dat fokkers uh, niet uh, allemaal even blij waren met uh, deze petitie. En de aandacht die ze nee. daarbij vragen. Nee. nee. Zij vinden dat ze uh, uh, zorgvuldig te werk gaan met alle regeltjes die ze toepassen. En uh, heel veel fokkers zijn, ook een klein zijn een beetje onvindbaar. Dus als je zo'n kitten wil kopen, uh, dan... Uh, ja, dan is het nog niet zo heel gemakkelijk om in contact te komen met die fokkers. Uh, dus ja, ik... Uh, nee, ze zijn natuurlijk niet blij. Het is een deel van hun brood uh, wat ze verliezen als het daadwerkelijk verboden gaat worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat er heel wat luisteraars op dit moment zijn... Uh, die, uh, die hiervan schrikken en die misschien wel zo'n kat in huis hebben... en daar heel veel van houden. Uh, hoe kan je erachter komen dat jij een kat hebt... of dat je een kat, als je een kat gaat kopen... Uh, dat ze in de gevarenzone zitten? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, we hebben wel een website, Raskattenwijzer... Uh, waar we heel veel uh, rassen op beschrijven... En daar is ook een pagina over de designer cats, mm -hmm. uh, zodat je daar wat meer over kan lezen. En als je denkt van, hé, hey, uh, na het lezen bijvoorbeeld van die website, ik heb eigenlijk een, een kat die misschien wel problemen heeft. Ga dan gewoon naar je dierenarts en bespreek het. Uh, want sommige katten hebben ergens last van wat je gewoon echt niet ziet als eigenaar. En soms valt het misschien ook nog wel mee en dan kan de dierenarts je geruststellen. Ja, ja precies. Ja. Jij, jij bent dierenarts, kom je veel designkatten tegen in je werk? Uh, nou, Ik werk op dit moment uh, als adviserend dierenarts bij Dierenrecht. Uh, ik heb uh, bijna 16 jaar in de praktijk gewerkt. En daar heb ik eerlijk gezegd zelf nog nooit een designerket ontmoet, maar wel raskatten die ziek waren. En als je dan denkt aan de Persische kat uit het fragment wat je net liet horen. Mm -hmm. Ja, Persische katten met zo'n korte snuit. Uh, die hebben zoveel problemen. Gebitsproblemen, oogproblemen, geboorteproblemen. Dus die heb ik wel degelijk in de praktijk gezien. Ja, ja. ja. Uh, hoeveel handtekeningen zijn er op dit moment? Nou, we hebben uh, 15.895 handtekeningen binnengekregen toen de Kijk. petitie liep. ja. En uh, ja, we hopen dat dat genoeg is om uh, de overheid aan het werk te zetten. Ja, want je zei toen de petitie liep, hij kan, je kan hem nu niet meer ondertekenen? Nee, op dit moment uh, kan je hem niet meer ondertekenen, want we gaan hem vandaag aanbieden. Ja. Maar uh, het dierenrecht en raskattenwijzer pakken meer uh, problemen aan uh, die belangrijk zijn voor het welzijn van katten. Uh, dus er komt wel weer een nieuwe uh, ja, petitie waarschijnlijk uh, in de toekomst. Ja. ja. ja. Hey, als we uh, mensen op de hoogte willen blijven van, uh, van de verdere ontwikkelingen... waar moeten ze dan zijn? Nou, vandaag houden we de mensen op de hoogte via Facebook... en via uh, onze nieuwsbrief uh, over deze uh, petitie. Uh, en in de toekomst kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief op raskattenwijzer... Uh, om op de hoogte te blijven van misstanden voor katten. Ja, ja. Ja, dus nog eventjes ter verduidelijking. Stel dat je op dit moment een kat hebt waar je, waar je twijfelt. Dan ga je naar raskattenwijzer.nl. Ja. En daar kan je checken of je kat inderdaad in de gevarenzone zit. En als dat het geval is, dan is het uh, tijd om naar de huisarts te gaan. Ja. Ja, naar nou, de huisdierenarts inderdaad. Ja. ja. ja. Dan had ik. Dan, nog... uh... Ja, sorry, vertel verder. Ja. Oh nee hoor, stel je vraag. Nou, ik vroeg me nog even af. Um, he, Arjen Lubach begon nou over de honden. Is er een bepaalde reden dat jullie nu voor katten hebben gekozen? Uh, nou, voor de honden uh, zijn we ook altijd nog bezig tegen uh, uh, het fokken van kortsnuitige dieren die lijden. Ja. Yeah. Uh, maar ja, wij vinden dat de katten eigenlijk net zo uh, belangrijk zijn. Absoluut. En we willen dat. Ja, dat katten eigenlijk ook uh, gewoon een goed leven kunnen leiden. Een kattenleven kunnen leiden. Ja. Nou, Kelly, ja. ik uh, wil je heel hartelijk danken... en je heel veel succes wensen in je werk... en vandaag ook bij het uh, aanbieden van de petitie. Wij uh, blijven uh, nou, het ook volgen. En we zijn benieuwd wat eruit komt. Ja, dank je wel. Hey, fijne dag. Ja, dag. Ja, dan uh, zijn wij uh, op het... Uh... Nou, aan het einde gekomen van, uh, van dit is de nacht van 17 april. Ik uh, wil mijn uh, gasten bedanken die, uh, die vandaag aanwezig waren in de studio. Maar ook uh, zeker uh, alle bellers en u natuurlijk als luisteraar. En Theo Radio. luisteren, dan kan dat.